Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Nederlandse politie doet op dit moment geen onderzoek naar nieuwe dreigingen tegen Geert Wilders. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie aan de NOS. Politie en OM zien geen aanwijzingen voor extra dreiging tegen de PVV-voorman. Wilders legde vrijdag zijn verkiezingscampagne stil nadat een opgerolde terreurcel in België hem als doelwit zou hebben genoemd. De Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid... zei toen volgens Wilders al dat er geen restdreiging meer was. Maar hij zegt het toch debatten af omdat hij er een slecht gevoel bij had. Het Openbaar Ministerie eist 20 maanden cel tegen een Rotterdammer van 23. Hij zou zich herhaaldelijk hebben voorgedaan als agent... om mensen met een babbeltruc thuis geld en sieraden af te troggelen. De verdachte werd opgepakt toen hij een echte agent probeerde op te lichten. Journalist Koen Verbraak heeft opnieuw de Sonja Barend Award gewonnen... voor het beste tv-interview van het jaar. Dit keer viel hij in de prijzen voor zijn interview met oud-advocaat Bram Moscovic. Jurylid Frits Spits noemt het interview een zeldzaam hoogtepunt in de televisiegeschiedenis... omdat Verbraak alles durft te vragen en Moscovic geen vraag ontwijkt. Koen Verbraak won de prijs al twee keer eerder. België heeft in de kwalificatiereeks voor het WK Voetbal een belangrijke uitzege op Wales geboekt. De ploeg, die vrijdag nog moeizaam gelijk speelde tegen Noord-Macedonië, won in Cardiff met 4-2. De Belgen hebben daarmee de koppositie in hun pool overgenomen van Noord-Macedonië... dat tegen Kazachstan niet verder kwam dan 1-1. Eerder op de avond plaatste Kaverdië zich voor het WK. Dat lukte na een overwinning op Eswatini... De selectie van Kaap Verdi is sterk Nederlands getint. Zes spelers zijn in Rotterdam geboren. Het weer vannacht overwegend bewolkt met af en toe wat lichte regen. Het is een graad of 12. Ook morgen overdag is het grijs met soms een spatje regen. Het wordt 15 of 16 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu...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 Zandvoort ZFM Cante, somado cantante como los de antes, el respeto en boleto y diamante. Ya me para el corazón loco a mirarte, porque aquí te canto para que tú me cantes. Por ti, tu por por ti, tu por mí, por ti, tu por mí. Por ti, tu por mí, por ti, tu por por ti, tu por Por ti, tu por por ti, tu por Por ti, voor mij, por ti, voor mij, por ti, voor mij, voor voor mij, voor voor mij, voor voor mij, voor voor mij, voor voor mij, voor mij, voor mij, voor mij, voor mij, voor mij, voor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 The not time show They should have not both. They started slow Joyce's appearance rocked the world along with all the teary eyes. You know, there's gonna 6.9 FM Mmm.